Tot nu toe moesten de Italianen zelf opdraaien voor het opvangen van de vluchtelingen... die met gammele bootjes Europa proberen te bereiken. Aan de nieuwe gezamenlijke zoekacties met schepen, verkenningsvliegtuigen en een helikopter... doen 21 lidstaten mee. Voetbal PSV heeft thuis met 1-0 van ADO Den Haag gewonnen. ADO wist niet te profiteren van de man-meersituatie... die ontstond nadat Jorrit Hendricks in de 29e minuut met twee keer geel van het veld werd gestuurd.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 Brave with me. DJ This is DJ Charles I'm Ay baila baila baila Hey Jerry La vida es bella Jerry Roper, no. Stefan Zumbo no Miss Monica Moss uh. uh. Nada En Ga kom Cada segundo que pasa, vuela. Canta, porque la vida, cariño, es bella. Cuando me miras nada me falta. Cada segundo que pasa, vuela.